I do pretty well Till after sundown Suppertime I'm feeling sad But it really gets bad At midnight Memories always start Round midnight Round midnight Haven't got the heart to stand those memories When my heart is still with you And old midnight knows it too When some quarrel we have needs man.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 Samson Zo, liep, nou, die liepen. Ja, maar dat tijdje die trombone ook eens gaan gebruiken, die. Ja, Want dat je kan, je het kan hier ook. Veel blauw heb je goede arm blijven of een goede longen. Het kan hier ook gewoon. Uh, echt gewoon, ja? je, kan, je kan hier gewoon, uh, kijk, ik heb hier een theater voor de deur en er komen hoogstens 20 tot 30 uh, mensen. Mm -hmm. En die maakt meer herrie als dat mij lukt. Ik kan me voorstellen met één trombone. En het rare is, bij die piano zijn echt een paar noten. Die ik hoort zie, de die, human. Die resoneer... En de rest ja, hoort hij dus echt niet. Hè? Hij hoort dus niet dat mm -hmm. iemand piano speelt. Hij hoort alleen maar. Daar resoneert herrie. iets meer ja. mee. Hè? Natuurlijk hartstikke interessant. Hoe heet die blinde man ook weer met die pendel? Welke tonen dat, dat zijn? Weet hij ook alweer, Guus? Robert... Uh... Dan brengt nee joh, die niet. Nee, hij, <spe Done> joh, Robert, uh, nou, is is van de vaart, doet niet zo ja, raar. Nee, nee ook nee. niet. Hé, hey, ja, is heeft het, Hij is een Blinde man de. met pendel, uh, kom. Ja, Robert. Uh, ja, maar hij heeft een achternaam, lief. Ik zeg geheugen, jongen, dat is zoiets raar. Zo weet hij toch ook iets? Robert. Uh, en vroeger was het ook nog eens een, uh, zou die nog luisteren, die accordeonist? Ja, ja, ja, die luistert nog, maar die, die, die komt niet op de chat. Maar waarom komt hij niet gewoon langs? He, mm -hmm. Weet je wat het rare, het vervelende is, hij, hij doet helemaal bijna niks meer. Hij, hij, hij, hij, hij speelt ook geen accordeon meer. Hij is blind geworden natuurlijk helemaal ja. nu. He. Maar, maar nou ja, ja, dat, kan eh, gewoon accordeon gespeeld worden. Ik wou net al. zeggen, er zijn veel de collega's ja, van hem die... Aan die uh, ik dom. ken zelfs uh, gitaristen die helemaal niks zien, dus uh, ja. daar zit het, kan het nooit in zitten. Gek hè? Ik ga even het bijgeluid wat af. Hoe heet die robot ook weer? Gries. Dat was toch zo'n, uh, hoe noem je zo iemand? Niet alleen pendelaar, die was er mee met. met magnetische. Uh, met, met al die magnetische lijnen. Lijf, leelijnen. Lij leelijnen, ja, ja, ja. En Lelijnen, dat, dat zijn. Uh, en daar is uniek ook uh, specialist uh -huh. in. Ja, ja. Leelijnen. Die kan je dus voelen, of met een met een wichelroede of zo, blijkbaar. Hè? Vroeger had je dierlijk magnetisme ik van weten die man ik ga Als het goed is, ga ik aanstaande woensdag ga ik een heel mooi uh, gesprek opnemen. Uh, tussen Ineke en Laris. En Laris, de vader, die was een hele beroemde Wigelroeder. Mm -hmm. En vroeger werd dat echt nog was ja, heel belangrijk. ja. ja, ja, de, ja. Ik, ik weet nog, en dat is nog niet zo lang geleden, hè? dat is echt uh, nou heel vroeg in de jaren 80, 81 mm -hmm. denk ik in Lauwersmeergebied dat was een gebied en dat zou militair terrein worden en dat, dat wilden wij niet in ieder geval op dat moment wilden wij dat niet mm -hmm. en daar waren we dus met een heleboel mensen en toen kwamen de mensen uit Appelscha waaronder een wiggelroede mm -hmm. lopen waarvan iedereen zei dat is een hele goede en die zei van daar heb je zoet water en je moet je voorstellen dat is een soort polder in het zoute gebeuren mm -hmm. alles is zout daaromheen de grond als je het proeft is zout mm -hmm. die man die komt aan met zijn wiggelroede Bam, daar is het. Nou, we hebben nog niet eens een half uurtje, uh -huh. ja, iets uh, geschreven en gedaan en hij was gewoon waardig en zoet. Maar die archeologen scoren toch ook hoog in Engeland, dat heb ik begrepen? Ja, in zijn nou, Nee, echt, nee echt, ook echt, sowieso live echt, op de hè? tv. Ja, ook hè? Ja. Die gaan ja, beter ja, als een heleboel apparaat ja, he? onder de grond. Je, die archeologen kan je inderdaad niet, niet omheen Maar ze hebben dat zoiets? kunnen leren, wie Ik weet het, maar het ook al met een pendel, maar dan weet ik ook niet wat hij daarmee bereikt. Nee, maar Marius kon echt wel weer. Ja, die hield zich toen al bezig met die, heeft ook de eerste Fire Pariser ontworpen, weet je nog? Een met een, een gasvlammetje gasvlamme, eronder. Dat was echt de echte, echte. Ja. Want die kon je echt goed regelen. Mm -hmm. Deze, die moderne, die kun je niet goed ja, regelen. Ja, wicheroed lopen. Je had vroeger uh, ook dierlijk magnetisme, zo'n boekje heb ik wel eens van Zigeuners gelezen. Die jongens konden zelf niet lezen, maar er was een boekje. En dat was heel oud. Ja, dus ik denk, dat ik dus denk ik over hypnose en dierlijk magnetisme van, uh, van Anton Mesmer Okay. Hartstikke in de oude steunen. Mesmer is ook die man van, de, van die, van die wiggelhoek. Ja, ja. ja van en uh, hij noemde dat dierlijk magnetisme. Maar je hebt mensen die dat natuurlijk in de wereld altijd anders hebben genoemd. De, eigenlijk is er heel veel... Uh, vaak hebben het mensen het erover gehad, dit, dat fenomeen. Hè. Ze noemden het altijd anders. Noemden ze dat ook niet cheat of zo? Levens... Uh, of is dat... Uh, dat weet ik niet. Nee, er er zijn ook mensen uit België die luisteren. Ik weet niet of we mm. dat uh, dan op de radio kunnen zeggen. Zie, is dit in België dat we.? Dat weet ik, weet ik niet, dat zou van alles kunnen betalen. Ik weet dat poep is neuken we dat we nu meteen in België dat is echt waar. Ja, het is ridderradio, dus het kan. Nou ja, het is al twee keer gezegd het woord, dus het kan. niet. Oh, oké. Oh, okay. Nee, maar dat is. Ja. Welk woord was het ook weer, Guus? Eh. Uh, dierlijk was, mag de die Visserles noemde biologen dat. Oh, je moet nog even zeggen dat dit de uitzending is van uh, 2002. Mm -hmm, 2002. Nee, we nee, leven nee, nee, nee, nee, nee. 2012. Aha. Dit is dus dus... de uitzending van 2012 uh -huh. is dit. We zijn dus nu bezig eigenlijk met... Maand 9 uh -huh. en dag 17. Volgens de Maya kalender zijn we dus niet meer. Nee. Of we zijn in een andere zonnestelsel. In een andere dimensie gezit ook nog. Dat, dat kan. Toen Fred en ik dat 30 jaar geleden laatst van de Maya's. Toen kregen we rode horen. Maar nu heeft mijn neefje, die is zelfs, over andere dimensies en de Maya's. Oké. Okay. Ja hè? Dat hoort er allemaal bij. Ja, hebben ik toch... heb hier vanavond, hier voor mijn huis, heb ik met uh, een oud wethouder meneer Kernkamp, zitten kletsen. Mm -hmm. En uh, ja, ook heel bijzonder. Mm -hmm. Want ik zei tegen hem: Van ja, ik zit hier nou. Al... Hij daar? Vanaf oktober zit ik hier tegenover het theater. En er komen iedere keer maar twintig, mm -hmm. misschien vijfentwintig mensen. De mensen die op het podium staan, dat zijn er tussen de zeven en tien. Zo, dus, dus niet 17, he, nee, nee, is tussen 17. de 7 en 10, en de mensen die er werken zijn 4, dus ja, er heen, zijn heen soms, een Op sommige momenten zijn, is er meer personeel daar ik zie het voor me. als mensen die daar werken. Ja, juist. En ik zeg: Van ik vind het top dat zo'n theater zo'n mm -hmm. theater moet kunnen, maar kan er niet meer in dat theater? Ja, dat lijkt me wel, he. en dan zegt hij: Ja, maar daar heb je allemaal commissies voor. Terwijl ik zeg: Van nou, ik woon hier tegenover, geef me de sleutel. Mm -hmm. en we kunnen er gewoon ten alle tijden in we mm -hmm. laten de boel de boel. We houden alles heel. Mm -hmm. Ja, natuurlijk, nou, we zijn eerlijk. We maken er geen zorgen. van. En nou heeft hij mij toegezegd dat hij dat uh, een goed idee vond. Mm -hmm. Maar hij wil wel Willem de Ridder zelf ontmoeten. Onmogelijk. Dat kan niet, Nee, is onmogelijk. dat is onmogelijk. De... Nee, dat is onmogelijk. Want die bestaat nou die bestaat niet. niet. Nee, dat is een fictiefiguur. Uh, dat weet toch iedereen? ...dat is niet alleen een verhaal te vertellen... ...maar het is ook een verhaal... ...het is een verhaal zo... Hè? Ja. ...de dromer gedroomd en zo... zulke zo, zo, zo dingen... ...ik ga deze joint eerst even voorgeven... Ja? ...we eerst doen eerst nog even namelijk een, een dingetje... ...en dan gaan we daarna... gaan we stevig uh het -huh. over pizza... ...pizza... <laughs> ...picarica Corea... <laughs> nou, ...ik kan het niet meer uitspelen... Hey, hey, hey, hey. ...ik kan het niet meer... ...kutkie, jij weet het dan... wel. Picorica Kureaik. Ah, we hebben twee jaar over nou, het uitspreken. Ja. He? Ja, ik was een paralymp. Ja, okay. Maar inderdaad, je hebt het onthouden, Kutki Kutki is dat, uit Nepal. Ja, dat was gek om je komt net uit, uit, uit Parijs gevlogen. Ah, is een goed spulletje nog steeds. Ja, maar maar Nog steeds doen. wordt het helemaal nergens. Je nee, het alleen maar, op, maar verbindingen zijn ze wel mee bezig, he. het is heel hele goede voor de technologie. De tijd kom je ah. tegen. En verder nergens. Ja. Terwijl het is iets wat in Nederland gewoon in een tuintje bij iemand in zijn achtertuintje kan gaan. Ja. Ja, ja ik ken een plantje. ja, tuurlijk ik, maar ja, zou, je dan, zou je dat plantje nog hebben? Zou je dat een vragen? Zou je nog aanzien te kunnen? Ja, tuurlijk Zou ik ja, ja. het vragen in ja, de kast? Ja, tuurlijk, altijd nou, Die krijg ik sowieso. Want hij heeft van mij die, die, die twee bonen gekregen die, ze, Heeft, heeft hem in de in de gedeeld, Of in de chocolade? Nee, hè? Nee. Ik vertelde dat die witte boon, is, dat, is de, de, de, dat is de Utrechtse schelle. Utrechtse schelle. Maar die kleine boon wist ik natuurlijk niet de huis van maar hij is mooi hè he, door het midden Die Ying en Yang Ja, die Ying Yang bonen Ik heb er hier al twee gegeven Dat is een ik... Ying en Yang ja, die gaan die kinderen. Het, het rare is eigenlijk Het is een zeskuk pedales Dat is dus uh, Het is iets heel anders Het is een, een broertje van de boom ja, Hij is te eten. Het, het is een zusje van de kousenband eigenlijk Wai. En die kunnen eigenlijk normaal in Nederland niet groeien maar deze wel. Mm -hmm. En deze heeft het voordeel, je kan een boontje eten, mm -hmm. maar ook de hele peul eromheen. Ja, dus je kan het ook als persieboon persie En het is heel grappig, want die groeit heel aan het einde van het jaar. Dus je hebt het hele jaar door een gigantisch groene jungle, mm -hmm. en aan het eind van het jaar, precies op het moment dat je denkt, dit gaat nooit meer bloeien, mm -hmm. bloeit het, hangt het direct vol met bonen. Zijn dat die bonen die ik vorig jaar gezien, dat die witte ja, ja, al? Ja, ja, dat zijn wel die bonen. Ja? Ja, ja. Maar te gek, nou was de vraag, dat wist Jos namelijk ook niet. Als je nou zo'n. Uh, krijg je nou die getallen van de wetten van Mendel. als je die, die bonen gaat, uh, gaat zaaien. op één plant? Of krijg je allemaal die zwart-witte bonen? Nee, kijk, het leuke is. Mendel die had een hele goede tuinman. Mm -hmm. En die tuinman. die wist wat Mendel ongeveer voor gegevens wilde hebben. Dus ik zal even een extra. Brengen. Ja, ik weet dat Mendel ook rekende. naar zijn uitkomsten zijn toe natuurlijk. Maar er zit een verhouding toch in die, die drie getallen? Die je met, met muizen ook hebt, natuurlijk, Jos. Maar is, krijg je dan wit-zwarte wit bonen, of krijg je ook echt drie verschillende soorten bonen: witte, bruine en, en wit-bruine bonen? Uit die woud? Uh, nee, je krijgt allemaal zwart-witte bonen. Top! Ja, uh, yeah! ja, Dat vond Jos ontzettend wit. Oké, okay, nou ja. dat is dus het, het, het, het, het grapje van mm -hmm. Mendel eigenlijk mm -hmm. is dat we zeker weten, sinds we al diezelfde planten hebben die Mendel heeft. Dus dat mm -hmm. is het mooie. Mensen bewaren dan dingen. Mm -hmm. Omdat dat dus bij die proef was dat heel belangrijk. En daardoor hebben we kunnen zien dat het niet ieder jaar precies hetzelfde is. En mm -hmm. dat je het ook met de hand helemaal niet goed precies voor elkaar krijgt. Dus Mendel had een tuinman en die wist precies wat de uitkomsten ja, moesten zijn. Ja, het was ook naar de getallen. Want het was een tuinman. Mm -hmm. Die deed dat al meer dan 30 jaar. Mm -hmm. En die had al 30 jaar gezien, ja als er iets misgaat, want hij noemde dat misgaan. Mm -hmm. Dan gaat het ongeveer zo'n gedeelte mis, een zo'n gedeelte niet mis. En, en dan heb je nog een beetje iets anders, weet je wel. gooit misschien de kleine erfgoed weg. Dus hij wist dat al van, nou dat is ongeveer die verhouding. Mm -hmm. En een tuinman vroeger is heel belangrijk, die kon lezen. Ja. Want je kon niet zo'n tuinman zijn. Wellicht ook. Dat je niet ook. kon lezen, want je moest al die planten. Mm -hmm. die, die de man van het huis of die. sowieso. Je moest weten hoe je ja. eraan kon komen. Je moest ja, je lezen hebben kon in de tijd ja. In allerlei andere ja. landen. Mm -hmm. Want hier werden in Utrecht op de Waagstraat werden ananasse gekweekt. Mm -hmm. Maar waren daar niet ook gewoon zo'n zo'n medici of in, uit die richting? Je, was, je kon niet zo mee lezen natuurlijk. Hè. Nou, je om, moest iets gestudeerd hebben, hier, Op het moment dat je gaat kijken van, van hoe dat in Leiden toegegaan is met uh, die tulpen. Mm -hmm. Dat is ook wel uit de middeleeuwen natuurlijk, hè. vanuit nou, Turkije. Nou, is ja. dat. En, die tulpen kregen wij toen uit Turkije. Mm -hmm. Maar eigenlijk de man zelf, Clusius heet hij. Die kwam uit Zwitserland. Ja, dat is heel raar. Hè? Ja, hè? Via Zwitserland is hij in Nederland gekomen en hij zou in Leiden zou die dan de apotheker worden. Uh -huh. En daar heb je een tuin bij nodig. In die tijd had uh -huh. je daar een tuin bij Ik nodig. Van, ja. En het leuke is uit die tuin van Klus is het, eigenlijk het enige interessante wat daaruit voortgekomen is, is niet die tulp, Maar wat zijn tuinman, want Clusius had een tuinman natuurlijk. Uh -huh. Clusius was een man met aanzien, uh -huh. ja, ja, dus die kwam zelf tuin. niet met zijn handen aan uh -huh. de aarde. Het zou allemaal heel vreemd uh -huh. worden dan. Uh -huh. Maar die had een tuinman en die had ook bijen. Ja. Nou, en wat die man geschreven heeft over bijen, die is die tuinman van tot van Clusius? op de dag van vandaag uh -huh. geldig. En er worden nog steeds onderzoeken gedaan naar bijen. Al die dansjes, al die dingen, uh -huh. zijn allemaal al beschreven. Door de, de tuinman, de tuinman van, van Clusius. En de tuinman van Clusius, ja, van Clusius is dus veel interessanter. Dan Clusius zelf. Ja. Wat wijze, want zo kom je altijd mensen tegen. Zullen die mensen nog een leuk liedje geven? Ja, Adrie! Ik kan niet zo goed kijken. Adrie, Ineke! Ik heb een bril. Ik heb net voor Jos gespeeld, dus ook zo'n bril. Mr after they dance. Happy crowd crowded the floor? Couldn't battle without you. Don't get around much anymore. Thought I visit the club. God is for as the door No, farmers out here. Don't get around much anymore Don't let, I guess My mind more at ease But nevertheless Tell me why up rid of my memories Been invited all day Mine is gone, but what for? Couldn't bear it without you don't get around much anymore Ja, die oom Jos, dat hij dat toch niet wist, want die had het toch wel gisteren een geprobeerd, ja, je een glaasje limonade, of? ja, lekker Gus. heerlijk, heb ik Ja. I lekker van die zoet nee, ik heb niet zo gezoet die van vorige week. nee, die heb ik ook niet je hebt nu weer hele andere... Nee, maar... Nou, lekker. Dit is... Uh, dit heet... Uh, vruchten... Nou, het lijkt me heerlijk. Heet het. Nou, heerlijk. Verboden vruchten van Ronnie Die kent die nog, hè? Wat was nou de bijna van Ronnie Ik Ik heb het gisteravond gevonden. Waar heb ik het nou ook gevonden? Verboden vruchten. Ja. Nou, toevallig dat ik... Daar zijn we in Tune of niet, Liep. Verboden vruchten. Ja, dat dagelijks. is toch niet wat je dagelijks... Uh... Hoe kom je daar nou bij? Ja, omdat ik toch een beetje in Tune ben weet je toch weer. Ik... Ik vond dat zo'n vunzige titel uit. Ja, zeker voor Maar wat was nou de bijna van Ronito? Jij gaat het zeggen, niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat denk ik ook. Waarom niet eigenlijk? Kijk, ik zet het even hier op neer. Dank je wel. Ik van hem Ja. Nou, wat is de bijna van Ronito, jongens? Ik ga het niet zeggen, ik ga het ook niet zeggen. Zonder in ieder geval. Nee, nee, nee, we gaan het niet. Het was met zonder. MET zonde was het toch? Dat gaat het niet zeggen. Die het was, was met verboden zonde. vruchten toevallig dat jij het over hebt. Hoor. MET zonde. Okay. Verboden vruchten. En we hebben de hele tijd nog gevolgd over niet over. Met de, in de privé. Dat is de vakliteratuur. Ah, is... Maar hij staat er niet zoveel meer in omdat Prinsel de Lignac dood is. Hoe bedoel je? Nou, hij kwam vaak bij Prins de hij heeft ook wel eens uh, een interview gegeven waar Prins de Lignac niet uh, blij mee was. Ze waren ze Hmm. En toen waren vlak voor zijn dood was het toch allemaal weer goed. Je toen. kent toch ja ja. ja, ja. Dus de man met de gouden kraan. Precies, een heel lelijk ingerichte uh, uh, boot, hè. Ja, heel met op... alle javanen er ook op, hè. Nee, maar nee, Filipijnen. Ja, ja. Ah, joh, ben ik aan het parole. Filipino's oh, ja. waren Filipijnen is het land. Ja, ja, ja. Filipino's waren. Filipino's. Isn't. En hele mooie waren geen dames. Kussen. Nee, nee. nee, nee. Maar ja, dat En die weet ik want het is natuurlijk, als laat gisteren is dit witte wijn zeg. nou dit is geen witte wijn, echt niet nee, nee. lekker het is uh, ja, je, je kan uh, mensen die van alcohol houden en niet meer alcohol drinken dit, dit ja, ik heb. zie het gewoon wat vind je nou mensen die alcoholvrij bier drinken wat voor soort mensen doen ik nou nou, je wordt daar dronk van ja, Pavlov kan ik me ook wel bij voorstellen natuurlijk, het, het, het idee nee, nee, nee. je wordt daar echt dronk. van maar wat is dat fenomeen dan want het kan niet van alcohol zijn. Niet mm -hmm. van dat, dat spoortje alcohol er nog in zit, toch? Want dat zit ook in vruchten zo. Nee, maar alcoholvrij, wie is echt met alcohol gemaakt? Ja, maar dat is 0,05, dat is natuurlijk... Uh, ja, nee, maar ze hebben het wel met alcohol gemaakt. Aanvankelijk wel, ja. ja, maar dat krijgen ze dat, Dat zullen ze niet destilleren, maar ze zijn geweldig... Ze hebben natuurlijk een hele slimme truc met een filtertje ja. en zo hebben ze het eruit gehad. Ja, middelpoort ja. moet ja. ja, ja. dat zijn. Ja. Dat doen ze echt zo. Uh -huh. en, en er was... Ja, houdt natuurlijk, weer. ja, je houdt. Iets, van, iets aan over, maar dan kan je er niet droog. Maar Is het gewoon het uh, Pavlov-effect? Dat je dronken wordt. Nee, het is een beetje Pavlov-effect, ja. maar een beetje ook hoe je maag in elkaar zit. Want je bent zelf ook een soort gistingsfout. Ja, dat is waar. En als je een mannetje bent, heb je het helemaal tegen. Dan ja, ja. heb je altijd alcohol. Ja, ik en als je dan suikerziekte hebt, heb je nog alcohol nog een stapje het Dus met andere woorden, onze grens voor wat je in het verkeer mag gebruiken, hmm. dat is een extreme suikerziektepatiënt die nog in het verkeer mag zijn. Ja, en die gaan ook oud, die cirkelen. Ja, ja, hey. die, die mogen eigenlijk niet rijden. want Mijn oom is bijvoorbeeld. Ja, maar deze, deze van, van de week nog, een vrouw van de de 83 de. hier in Utrecht, die mocht nog rijden en die had suikerziekte. Ja, maar dat moet je niet doen. Ik heb een oom die heeft een, zo. N, zo n, hoe heet het? Een hypo de clown. Het, oh ja, een hypo. Ja, en dan ja, wordt je rijbewijs niet in beslag genomen. Nee. Maar er was dus wel een... een maar je af... moet wel een test doen tegenwoordig. Ja, ja. Als, je, als je diabetes hebt. Nee, als je boven een bepaald... Ja, daar zit iets in. Maar die vrouw van 83 komen, dus is wel blijven lopen. Ja, is toch gek het verkeerd. Ik heb er een tijdje mee in. Maar is niks van mij geloof niet. Nou, René is er ook bijgekomen. Uh, René! Hé, uh, hey, we moeten Vloora geven bellen. Nou, dat heb ik net ook geprobeerd. Nou, kijk eens aan, want ik zou Vloer eigenlijk bellen. Die was gisteren bij mijn zitten naar je toe komen, Ik zei dat naar je toe zou komen. Ik zei heel doel. Dus hij weet het wel eigenlijk. Ja, want hij woont hier feitelijk, als je het ruimte kijkt, nu aan het einde van de straat. Daar is hij nu. Wacht nou even, wacht even. Beeldstraat kan er niet gerust. Oh, als je daar naar links op gaat, en heb jou in de natuurkundeburen zit. Ja. Van het Hof, ja wat mij nou is, he. U zegt, het is een rare stad. Het is he. een hele rare stad. Er zijn dan tien mogen naar het Hof en Edith komen, die even, even lang duren ja. ongeveer, hè. Zullen we veren ook de goed doen doen? Ja, we doen allemaal de goed doen. Hoi, Veer. Dag, Veer. Oh jee, Willem is er ook. Dan moeten we op onze woorden leggen. Ja, we moeten altijd sowieso op onze woorden leggen, Guse. Toch? Dag, Veer. Dag, Wim. Je hebt geen functie nu, ja? Nee. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whooping. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answered it twice. It's really killing. That he's a willin, he's making whoopee, yeah Picture yourself a little loafness down where the roses splee. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes He's so ambitious, he even so. But don't forget folks, that's what you got folks For making Yeah. She sits alone most every night He doesn't phone or he doesn't write He says he's busy, Lord, he says is he He's making whooping. Another year or maybe less. Was it a hit? Oh, can't you guess? She feels neglected and he's suspected of making whooping. I don't make much money. Only five thousand per some judge who think she's funny. Tell me gotta pay six to her I said, just suppose I fail Don't turn the Jersey bubbles right into the jail You better keep her Daddy, I think it's cheaper The making won't be Yes, you better keep her I think it's cheaper The making won't be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 U begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg, wat is er voorheen? Heb ik hem uit uitgebreid verteld. Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappels, sinaasappels, sinaasappels, cola, peperen, karamel, karamel ananas, ananas. Maar ik zeg er wel bij: bewoner we vruchten.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 De vraag verloopt u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd natuurlijk wat Ze smaakt naar kersen, kersen, sinaasappel, cola, vepermunt, karamel ananas. Ananas. ananas Maar ik zeg er wel bij, verborgen we vruchten Verborgen vruchten Verborgen vruchten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 Dit was dus het eerste liedje wat echt over homoseksualiteit ging, zonder dat iemand het doorhad. Ik had het nooit gehad Guus. Het is verboden vruchten voor iedereen, maar niet voor mij. Precies, want dat heb ik nooit geweten, Guus. Dat is echt. Dat is hele Chicky, hè? Het is voor hem, hè? Precies. Het is het eerste bijna gecodeerd, gecodeerde reclame liedje voor homoseksualiteit. Maar hè? Ja. Dat je, in ieder geval Dat je je niet alleen voelde, want het was voor meer mensen Blijkbaar, zo ik heb het nooit. dat Blijkbaar, die verboden niet. vruchten niet voor hun waren. Uh -huh. ik heb en niet. eigenlijk, uh -huh. vanuit de mensen toen de tijd gezien, waren het juist wel verboden vruchten uh -huh. die je niet mocht plukken, die andere mannen. Ja, ik snap Toch? Dus Het was hele dubbel, dubbel, wow. dubbel, dubbel. Ja, ja. Dat is super mooi. Ja. We gaan ook niet zeggen wat zijn bijnaam was, hè Gries? Nee, nee, nee, nee. Waar... Zonder was het... Ja, maar waarom staat het gewoon niet op Wikipedia? Waarom is die... Dat die... kun je zometeen wel intypen. Dat, ja. dat regelen we zo. Ja, ja, ja de gekste dingen staan ook. Uh... Wie werkt ook weer voor Wikipedia? Die, die jongen uit, uh, uit Twente, toch? Uh, nee, uit Duitsland. Die scheelde, toch? Ja. Die, uh, die bij Edu heeft... Pelikan. Uh... Ja. pelikaan. Pelikaan. Pelikaan, waar ben jij eigenlijk? Ja, waar ben je? Want ik kan Linda bellen. Ik kan Pelikaan ook stiekem bellen. zo oh, wel. wel, eens wat de doen, of die nog leeft, joh. We gaan zo Heb gaan die eerst langs. Eens even checken of Pelikaan nog ken. leeft. Verboden vruchten, wat stoot ik. Ja, hè. Er zijn er echt zonder. <laughs> nou, Laris heeft de caps aan staan. We jij wel eens je caps aan Ik moet eerst weten wat de caps zijn. Zijn is dat iets elektronisch? Weer? Nee, dat is een knopje en er staat hier CAPS. Oh, en als je dat doet, wat gebeurt er dan? Er staat CAPS LOCK. Ja, en als je doet het is, wat gebeurt er dan? Uh, dan gebeurt er niks. Nee, maar wat waarom heeft Laris dan de CAPS aan? Nee, dat weet ik niet. Ik zet hem gelijk weer uit. Ik heb uh, alleen ENTER gebruik je, toch? <laughs> ENTER, ja. ENTER. En SHIFT, als je wil uh, hoofdletters, toch? De Nee. Ja, dat, dat, dat is caps. Oh, dat is nou caps. Oh, dan heeft je de hoofdletter, dan schijn je te schreeuwen hè, in ja. de chat. Oh, dat heb ik ook wel eens per ongeluk gehad, ja. Oh, natuurlijk, dan dacht ik dat ik ze of het indrukte. Nou is Edwin dus ook al te. Edwin! <treeuwen> Edwin schrijft al die teksten en omdat dat telepathisch doorgeven Met de snelheid van het licht en dan zeggen we het, hè. ja in het jaar 2012. 2012? Ja. Wat is het dan? Dan zijn we er. Maar misschien een andere dimensie, weet je nog, de Burrs. Kijk deze nog eens. Clouds are swift, rain won't lift. Gate won't close, railing froze. Get your mind off wintertime. You ain't going nowhere. we ride me high. Tomorrow's the day my bride is gonna come. Oei, he gonna fly. Down in the easy chair I don't care how many letters they send The morning came, the morning went Pick up your money and drink up your tents You ain't going nowhere ooh we right behind Tomorrow's the day my bride is gonna come Ooh-wee, he gonna fly All in the easy Ja, de beurt zo'n half van de fifth dimensie. Want wat zou dat moeten zijn, hè? Als de vierde de tijd is, hè, diep. En je schijnt er elf te hebben, sowieso. Elf tijd dimensies. Nou, dat je is heel raar. Ja, dan moet je met het dat inzicht hebben... De, in De Een astronoom ja? heeft meer dimensies... ...als de meeste para... No, nee, ja, of no de fysicus. Ja. We hebben gewoon in het atoom zelf, hè. Dat je de, al die uh, dingen die bij elkaar worden gehouden... En al die deeltjes die, die allemaal weer uit dimensies bestaan ook. Hè? Ja, maar of ze echt zo bewegen als in die plaatjes? Dat, uh... Nee, dat is niet zo. Dat kan je namelijk ook nooit uitleggen. Omdat er woorden daar niet voor zijn en ook geen symbolen... Maar dan de... kom je namelijk met die schoenendoos voor, voorbeelden. Mm -hmm. Je weet niet of er een schoen nee. in zit of niet. Je krijgt um, altijd denkmodellen. De, het schijnt dat in de kernfysica krijg je dus helemaal geen model. Omdat het totaal niet te maken heeft met deze normale natuurkunde die wij van... De Grieken hebben meegekregen en tot dan Newton aan toe. Maar volgens Rein heb je dus elf dimensies, maar die hadden de Maya's het ook al over, hè? Over dertien zelfs. Ja. Tuesday's just so bad Stormy Monday Call it Stormy Monday Tuesday's just so bad Tuesday's just as bad Wednesday is worse Thursday's just so sad Just so sad Yes, the eagle go flies on Friday, Friday. Saturday I'll go out and play Eagle go flies on Friday, Friday. Saturday I go out and play, play. Sunday I'll go to church I kneel down and pray And this is what I say yeah, I cry Lord have mercy, mercy. I cry Lord have mercy on me on I cry Lord have mercy I cry, Lord, have mercy on me on him, If you find my pretty baby Won't you please send her back to me Take it The eagle go flies on Friday. Friday Saturday I go out and play, play. The eagle go flies on Friday, Friday. Saturday I go out and play. play Sunday go to church I'll kneel down and pray, pray. This is what I say He says, I cry, Lord have mercy Please. I cry, Lord have mercy on me. On him, please. Lord have mercy, Lord have mercy on me. On him, please. If you find my baby, please send her on back to me. Sexy, huh? Kijk, ja, dat is ook heel veel. Mooie uitvoering. Ja Nou, dankjewel. Ja, van Adrie kan ik het hebben, natuurlijk, hè. Dankjewel, Adri. Ehm. Um... Oh, Jaap is er ook. Jappie! Jappie! Jaap, uh, je kan ook bellen. Jaap, nee. Hey, Jaap, 030 78 50 97-5. Ja, hey, je kan bellen. Dit is een René-radioprogramma en je kan weer bellen. En het werkt allemaal. 030-78-50-97-5. Nou, zou die bellen? Klonk het gaaf of niet? Zou die bellen? Vastel maar ja, had een Gibson als mij geeft me niet. Uh, en een, nee, er was ook nog een andere. Die had een, wat uh, was dat dat? dat Gibson dacht ik. Nee, nog wel een hipper was dat. En de gitaar die hipper, is dat een Gibson? Ja, nou, dat doe je wel goed hij, Had hij, had hij. Had hij. Uh, de, nou, de, de, de, de meest de uiterlijk Britse gitaar was, was toen de, de Rickenbacker. De nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat had hij niet. Of een, zo'n nee. Nee, ik dacht dat... Jaap, wie was dat? Nee. Dan? Jaap was toch de man van de Gibson, toch ja? Nee, Jaap die had van een andere... Ja, echt. Een foon. Een een, ja, maar dat is hetzelfde. epiphone. Epifone. Dat is hetzelfde, toch? Zegt, dat weet ik, maar dat weet Jaap ja, niet. Epiphone, nee, oh, oh Cratch. Dat moet je nou niet gaan uh, uitleggen. We nee, hebben niks meer om over te bellen. Dat is waar. Jaap heeft een Jaap heeft Een epifoon Klopt. Ja. ja. Want het was daar de elementen zijn van Cratch, geloof ik altijd, van Gibson ook. Dat ja. is eigenlijk wat je... Nou, die elementen zijn topper. ik heb een tip zo'n element. Heb je nou dat glas overleefd? Ik heb hier ja. nog dat hele pak staan hoor. Dat is het glaasje. Zeker, we gaan meteen één een, een keer achter Een Eén keer, hoppa. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh, We kunnen een klotse ja. van het uh, vocht niet Mag laten Het doet ook wel een beetje naar Martini denken. Dat nou, dat, precies, is het is. Een, het is toch wel een soort van. Ik drink er dus tegenwoordig ook van nou. Uh, mm -hmm. Nou, nee. Maar het is een soort van toch wel iets, hè? Wat is trouwens wat in Bartini zit? Weet het malle prantje ook weer? Uh, dat heet absint Echt waar? Ja. Maar wat is, dan, wat is dan weemoed of deemoed? Weemoed? of uh, weermoed zit dat er ook Weermood in? is bijvoed. Dat wat daarin moet uh, in, de vloed, ja, dat, in de schoenen? Ja, ja, dat in de schoen. Ja. Maar je kan dus niet een plantje meenemen als je volgende week moet werken. Dat uh, werkt niet. Nee, je moet verse blaadjes erin doen. Dan moeten we dus een plantje in de tuin zetten. Nee, maar waarom moet ze... Ja, je moet zo'n plant meenemen. Ik heb zo'n plant, man. Kan ik die gewoon ingraven dan, hè? Ja, die kan je gewoon nou ja, laten Die kun je ook voor de voordeur zetten. En dan kan ze dus gewoon steeds een blaadje nemen. Als je voor de voordeur lenen. zet, dan vergeet je ook nooit het blaadje in je schoen Perfect. Ja, de voordeur. bij, Lien, bij die, uh, bij die teg twee tegels eruit. En het, het bloeit heel... Heel Vaag met hele stomme bloemetjes. Ja. Ik heb er een Ik heb de bloemetjes helemaal niet meer in van. Nou, ik, ik heb de plant wel herkennen. Je ziet geen bloemblaadjes en zo. Mm -hmm. dus het is echt een heel stom, bloemetje, is het, een stom bloemetje. Maar een heleboel inheemse insectjes en beestjes vinden het helemaal te gek. Mm -hmm. En je doet dus iets heel goeds als je zo'n bijvoet neerzet. Top, win hoor je net. Ja, dat is een van de weinige planten die ik in de tuin kan herkennen. Bijvoet, kleefkruid, de grote bladeren. Die... Sinds ik bijvoeten in mijn schoenen doe, heb ik geen kloven meer. En ik had altijd kloven in mijn voeten. Mm -hmm. Ja, Lien staat al de hele dag in de bakkerij. Ja, dan krijg je uitgezachte voeten. Ja, met een bijvoet, Lien, hoor je net. Ja. Of je moet zo'n kruk hebben, als ik daar heb. Dan kan je ja. in de bakkerij ken je... ja, Maar Vinden ze dat toch niet een beetje gek in de bakkerij, Guus? Lien is gewoon een paar centimeter groter dan. Ja. Oh, ik zie het. Ik dacht, ja, Lien, het is een... een, een ja, het is een, een soort kruk waar dus het op zou kunnen zitten, ja. Zo'n kruk hebben. Ja, daar heb ik er twee van, dus het... Uh... Ja, hoe zou ze dat vinden, Lien, in de bakkerij, als je daar gewoon op een kruk zit? De madame? Ja, want anders sta je de hele dag te staan, hè? Ja. En dan hou je het een beetje in de gaten. Ja, Lien, Zal het niet de goede zijn? Zo n, zo n, het is een hele chique barker met een, een, e met een leuning en zo, hè? Ja, hoe zegt het? Hmm. Sixteen love. Ja, net, oh. als, de, net als met... Uh, met tennis. Met tennis? Met tannes, hè. Uh -huh. hè? Tannes, ja. Tannes. Ja, dat is, nee. ja. Dus Jaap. Ik zeg het altijd, profeet. Hallo? Nou, ja. Hallo, kunnen wij iemand horen? Horen wij al iemand? Ja, hallo, mijn Jaap. Uh, wij horen nog niemand. Ja, uh, hallo. Het kan hier aan liggen dat deze man, en nu? Ja, hallo, hallo, hier is het mannetje van de radio. Hé, jaap ik. Hé, de radio. Hallo, jongen. Ja, Hoi, hey, Bubbles, hoe is die? Ja, goed gezegd, is dat niet te manier. ja? hartstikke leuk, joh. En je, Hele, is leef, even je kan even we kunnen niet tegelijk laten. Ja, ik hoor hem nou heel uh, te ja, uh, ja, Ik zet hem even zacht hoor, want anders raak ik in de war. <lacht> ja, Stel ja, je voor dat je twee keer bent. Stel je voor dat je een twee keer bent. Dat kan in een loop toch? Nee, hey, maar ja, jij hebt een epifoon toch? Wat zeg je? Je hebt een epifoon hè? Ja, dat klopt. Top. Ja, dat, dat, dat, ik, ik dacht dat een en zo, wist dat je een epifoon had. Maar je weet ook dat het zo'n beetje hetzelfde is, hè? De gekke, goede dingen zijn dat. Hé, hey man. ja, spel eens wat joh. Oh, dan moet ik de boel afsluiten. Sluit hem dan. Hé? Sluit hem. Nou, dan gaan we Heb uh, jij twee even. Dat kan toch? Ja, nou, dan ga ik eventjes... eh. Uh, Vingers, de vinger is te de boel afsluiten, uh, want uh, ik kan alleen niet eens schieten bellen met dit toestel. Maar ik kan hem wel even open laten, uh, dan ga ik even afsluiten, ja? Oké, okay, dan doen wij het best even. Ja, is goed. Oké. Hij gaat nu weer aansluiten. Ja, top ja. Dan kunnen we het hebben. Dus dat. Is waar. Die zet ik nu even dan stil. En dan maak jij even nog wat schoon ondertussen. I fell in love with you the first time When well, I look into them, their eyes You got a cute little certain way Of flirting with them, their eyes You make me feel so happy You make me feel so blue I'm falling, with no Starling. I'm falling in a great big way for you My heart's jumping You started something with them, their eyes You rather look out Watching if you wise little brown eyes sparkles and bubbles gonna get you in a whole lot of trouble You for working and flirting with them the right Fell in love with you the first time and I look into them their eyes You got a cute little certain way of flirting with them their eyes You make me feel so happy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 With them, the rise, then their eyes Billy Turf, zong Billy Holiday. Ja, twee weken geleden was hier iemand. die speelde ook hier uh, liedjes. Ja? Wouter Toornlezen? Nee, twee weken geleden. Vorige week was Wouter en Ja, en twee. En, Matau. en die week daarvoor was Dirk of zo. Een of andere Ome Dirk. Ome Dirk, die ken ik wel, ja. Bijna van de Ja, Adrie, die herinnert zich bijna niks. Ja, dat heeft Edouw ook wel, hè. Dat kennen maar, we, dat verschijnsel. Toen was oom Dirk er ook. En ziek zo is dat, Dirk Dirk. je Dirk de Pens. Die is ook wel geil. Dirk de Pens, helemaal vol. Die vindt dat je dus die Belgische bieren, die moet je verbieden. Want het is hard terug. Ja. ja hij, heeft, hij heeft ooit eens een beeld vernield. En daar was hij dus niet helemaal bij en dat vindt hij verschrikkelijk. Kijk, dat is niet... Ja, ik heb, door het België. Ik bier. heb hier een Surinaams biertje van 8,5%. Daar heb jij ook nog wel wat. Hé, uh, hey, op... zet dat droppen, Guus. Laat dat zo. Hé, hey, heb je dat? Yeah. Een Surinaams bier, wat geinig. Surinaams bier van 8,5%. Lijkt me hartstikke lollig, liep. Ja. I said stay away from everybody. Lord, I'm in my sin. Stay away from everybody. I'm in my sin. I fight the army and the navy Somebody give me my gin When I'm feeling high Lord, I don't have nothing to do When I'm feeling high Lord, I don't have nothing to do Just fill me full of good reapers show I'll be nice to you Any good rivers, show him a pal of mine. Any good rivers, show him a pal of mine. Whiskey, rum, gin, beer and wine. Stay away from everybody. Lord, I'm in my sin. Stay away from everybody. Lord, I'm in my sin. I fight the army and the navy. Somebody give me my gin. You're even better. You're even better. it still living in my Ha? Dat is een, dat is een ik, heb, ik heb geen snoer. Niemand is vermaakt, ja. Maar als je denkt. Je... Nee. Ik kan geen snoer vinden, houd die thuis de, tegen de kast aan. Hou de thuis met de hals tegen de kast aan, dan klink je, je hartstikke door. Ik heb al een akkoord tussen ja. Zo. Dat is toch helemaal. Verkeken? Dat is helemaal oké. Okay. Is dat ook goed? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ja, dat is in feite niet billig. Dat hoor ik, Dat hoor ik toch goed, vogels? Streamen. Hij zit toch niet te skypen, de gek hè? Nee, het leven is vervallen. Zou Nou, dat Ja, dan moeten we de stream even stilzetten. Dat is Jimmy heeft geblood gezegd. Jimmy heeft Ja, dat is Ja, dat is gewoon een erg. Jimmy heeft het. We gaan maar wat hoor. Hoort eigenlijk? Ja. Ja, dat kan je De oud En ik denk dat Jimmy heeft ook een roer. Rock'n'all allemaal heeft hij ook heel veel van die geluiden gebruikt. Nou horen wij het nog, horen die mensen het niet. Ja, misschien willen die mensen het ook wel horen, Guus. Ja, weet je, weet je. Hij, hij is een string uit, Hij is de string uit? Ja, die Jaap heeft ook. Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, Jaap houdt altijd zijn string uit. De dus string tegen niet meer, Jaap. Nou, dan krijgen we zo'n wel akoestische. Zou Jaap er zijn? Ja. En hij is toch niet gerektrificeerd, Jaap? Die kon helemaal niks meer naar Ik wil even een maken, ja? We hebben tijd Nee, je kan ook gewoon blind spelen. Ah ja, joh, ja. Het is een uh, kortsluiting, dus ik heb een zaklampje. hier. Dus vandaar dat ik ook mijn kabel niet kan vinden. Jongens en meisjes, dit is geweldige radio. Ja, dat is het. Het is helemaal met een zaklampje. <laughs> nou ja, doe even live verslag vanuit de donkerte. Ja. Oké, okay, vanuit het duister in Den Haag. Vanuit de krochten van de Laakkwartier. politie -chustietje? ja live voor uh, Ridderen Radio. En we uh, spelen weer akoestisch. En toevallig was ik vandaag in de, in de Zuidmanstraat, en dat ligt in het uh, Zeeheldenkwartier. En daar hebben ze een, uh, ja, een nieuwe muziekwinkel. Om uh, gitaarspullen en alles. En toen komen uh, steeds geen. meer geen. muziekwinkels bij. Want eerst uh, ja, een jaar of wat geleden verdwenen daar een aantal. En dan neem je we ineens weer het aantal weer toe, de laatste tijd in Den Haag, dat was wel leuk. Maar van die kleine zaakjes, weet je wel. En, uh, en toevallig heb ik uh, een paar plektrums uh, gekocht. En, ja, leuk weet je wel, een, uh, van het merk Dunlop. Nou ja, die maken ook uit banden, geloof ik. Dus uh, nou ja, ik ga hier op mijn akoestische gitaar uh, spelen. Dus ik hoop dat het een beetje goed overkomt. En ik heb het uh, geluid van de computer wat zachter gezet. Anders krijg je zijn eigen effect, weet je wel. Dus, uh, nou, jongens, ik hoor op de chat wel of de, het geluid uh, goed klinkt, Dus ik, uh, lees mee op de chat. Dus ik gaan nu spelen. luisteraars, uh, ik zie uh, 23, 23 chatters en misschien nog 100 luisteraars, dat weet ik niet. Maar luisterers zijn er sowieso wel, denk ik. Dus, uh, oké. Okay. Ik hoor jullie reactie wel, of ik lees jullie reactie. Want ik heb het geluid even zacht gezet. Op de chat. Oké, okay, hier gaat hij dan. Dus, als je op de chat wil, dan is het geluid, Dus ik heb geen lees mee op de chat. Zie je. Dat nog steeds is nog steeds aan ja. Ja, het is een beetje vals, dus moet maken ja, het het, maar moet hem eigenlijk... Ja, het was wel mooi het dat hij uh, ja, maar wel mooi. <tut> nog korter, dan het niet te Speel nog eens wel. Arkle is zo vals als een tieren, joh. We moeten we hem sterker. gaan maar een, een groot kostteel zijn. Op zijn buik, ja. <laughs> gaan we het een andere keer oh, Want ik ben helemaal niet voorbereid, joh. De volgende week of zo. Want dit gaat echt niet, zo. Je, het is hier dikke donker. En uh, ja, ik heb wel een stemoperaard, maar ik zie helemaal niks hier. <laughs> nee, dat gaat echt niet zo, jongen. Het komt er naar nou volgende best ja. het is goed. Heeft iets het een bandje wat je niet. Nou ja. <coughs> echt, nee, dat klinkt niet zo, hij is zo vals als, uh, als de, de reet van Sinterklaas, weet je <laughs> Nou, dan, dan leggen we de telefoon even neer. Ja. Dan gaan wij even wachten tot jij gestemd hebt en het licht aanbieden aan ja, hij hoeft niet te stemmen, ja. Je kan gewoon spelen. Je hoeft van ons niet te stemmen. Nee joh, we zijn in de goede stemming. Ja, maar dat klinkt wel beter natuurlijk hè. <laughs> ja, klinkt ja, beter, zeg vals, Nou, eens. maar dan kan je niet meer naar het Bimhuis als je stemt. Dan kan je niet meer naar het Bimhuis. No ja. no nooit stemmen als je echt beroemd wil worden. Nee. In het Bimhuis stemmen moet je daar echt niet goed ja? Oké. Dan ga ik even de telefoon neer. Jo. En dan ga ik spelen. Jo. Oké, nou. Hé, hey, Jappie. Jappie, joh. Ja, Hij gaat spelen. is ja, That's my stamp piece, bro. the name good <coughs> <laughs> Gracias. Net over, okay. over, okay. over okay. iets in je. Ja, en dat is natuurlijk in de eerste les, of de tweede boekje ofzo. zo. De stilte, de stilte is het. Ik droom zo van rust en van vrijheid en liefde, maar rust, dat is wat ik beliefde, liefde. Mijn nee, lieve heb ik rust. Hmm. En als ik dan eens buiten kom en al die mensen zie. Dan weet je niet. Wie is wie en die ene. Die ziet er niet uit maar die is misschien heel aardig. En die andere, oh, die andere, het zijn altijd die anderen die het doen. Het zijn altijd anderen die het doen, maar rust is rust. Daar heb ik jou niet voor nodig. Nee, echt niet. Oh, ik geniet zo. Als het stil is en rustig. En dat ik helemaal niets meer hoor. Oh, oh, oh. Dan tel ik mijn seconde, dan tel ik mijn seconde. Want minuten, dat komt zelden voor. Oh. Wat is het mooi. Rust. Oh, rust. Heerlijk. Ja, dat vind ik ook wel heel lekker iets rustig. Er is een in de ruimte. Uh, Jaap is nog bezig, hè? Ja, Jaap. Je moet twee keer klikken op de naam of je tikt uh, slash eh uh, uh, msg. Ja, slash MSG. Spatie. Kan ik ook houden dit? En dan mijn naam met een hoofdletter. En dan spatie en dan wat je te vertellen hebt. Kom je dan, uh, Kun je dat nog een keer uitleggen? Je moet slash en dan moet je. 1856 nee. MSG nee zonder 1856 oh. slash M MSG spatie spatie naam de naam dus Guus liever in hoofdletters nee Guus zonder liever oh Guus hoofd... zonder liever maar dus ook alleen maar Guus dus maar dan wel in hoofdletters nee met een hoofdletter alleen G ja oké okay. en dan nou, dan je dan en, en dan spatie en dan wat je moet doen. En dan spatie en dan wat je moet doen en dan krijg ik. Komt hij dan, komt die dan op, op je privé? -tje? Ja, dat is gelukt. Het werkt, kijk maar. Hier is hij. Ik zal even lachen. Kijk. Nou, kan jaap zien dat ik lach. Hier is uh, iemand die mijn naam typt. Dat helpt ook niet. Uh, hallo, zegt iemand. Zeg eens hallo. Hallo. Hallo. Hoe heet de burgemeester van Wezel? Wezel? Oh nee, ezel. Ja, ja. Ai, ai, ai, ai, dat had ik moeten weten. De bijnaam van uh, Rolly is? Ja, nou, dat denk ik niet, maar ik heb hier wel iets gevonden. En dat is uh, dus uh, een grote fraude is er bij de verkiezingen in Iran. Heb ik gelezen toevallig, even de wijde oh, okay. dingen die Mammut jagen. Uh, ja, dat ja, is echt. Uh, ja. ja, de wereld is heel raar hè, vandaag de dag. Kijk. Nou, um... wat waren we nou eigenlijk ook weer aan het doen? We waren dat biertje van mij aan het overtrekken, weet je nog eens? Um, dat Surinaamse biertje. Ja, toch? precies. Er is een Surinaams biertje. Nee, wel een hamburger. Ja, dat is het nou net. Want ik zat eigenlijk met dat Surinaamse biertje voor hamburger. Uh -huh. Ja, die komt langs. Met patat. Nee, die komt langs. Met twee soorten frieten, dat vind ik altijd zo apart van die maar... jongens kijk, dit is dus een Surinaams biertje nou ja, Guus, dat gaat heerlijk. nee, dus... nee, nee, ik heb ook een glaasje nee, ik ga... heb ja, ergens... uh, ja, ook een glaasje kom op ja, nog. moet ik net uit de glaasje dus ja, ja, ja nou, dit is een heel groot blikje en dit is 8,5% en al Dirk, hij mist dus een gedeelte van zijn alcohol hydrogenase als Aziatisch. dus dat kan je lol maken jij hebt ook een glaasje oh ja, een kleine glaasje ja ik ga niet uit het blikje drinken, lief. Nee, nee, nee. nee waar is het glaasje dan? Ja, jij hebt een glaasje. Ja, maar waar dan? Er is echt ergens een glaasje. Ik, wacht, wacht. Ik zie altijd. Waar niet. heb je dat nou in gelaten? Ik zie die jongens altijd uit een blikje drinken, Gus. Nee, nee, nee, jij was net met een glaasje. Ja, ja. Heb je wel eens van de stille kracht gehoord, Gus? <laughs> Ken je dat? Verschijnlijk, dat is het glaasje. Nee, dit kan niet. Staat daar een kietje? mij moet bij mijn moeder dat. Um... Die, uh, ja, dan moet je niet zoeken, want het heet het Duivelet. Um, ja, dat is toch raar, echt, Guus? 18 gitaar? Ja. Jij gelooft dat niet, hè? Dat ik zeg geloof achter 18 gitaar. Ah, zit ik Hij is omgevallen. Ik moet hem een papiertje even halen. Nou, ja, dan heb ik wel een nieuwe voor je. Ja? Ja, ik heb wel een nieuwe. Kom, geef maar een papiertje of een doekje. Nee, een nieuwe. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus, dit is Surinaams bier. Dat is ook gebrouwen in uh, Parimaribo zo. Alle, alle utiliteiten, hoe heet dat? Ja, dat is een goed woord. Niet te vervallen met veganie. <lacht> een futiliteit. Nee, dit moet je nooit uit een blikje drinken. Nee, is dat zo? Schenk nee. nee. je dat zo goed ja, ja, niet? Ja, ja, ja. Kan niet beter. Oh, en oh, dan dat schenk simpel. je daar weer wat bij. En, geinig, hè? en dan wacht je weer even. Ja, en dan schenk je hier weer wat bij. Geinig, hè? En dan schenk je weer wat bij. Oh, hoe zeg ik dan. En dan gooi je daar weer wat bij. En dan... Oh, oh, zeg ik dan weer, weet je, en dan gooi je dat. daar en dan, oh, en dan zet je dat gewoon naast dat glaasje wat en dan ga je, niet, ja, dan ga je het zo weer verder. en dan hebben we zo meteen nog meer ja, yeah, laten we toosten op het eeuwige leven dan, nee, ontvreden. we doen het even hier vlakbij in de buurt ja, maar, we hoe zit dat nou met, die, met dat iran hè jongens, we dat, ja, dat, dat kunnen wij niet zo doen laten we gewoon hè? liggen hey, op het eeuwige leven, op het goede leven zo hè, maar ah, okay. dat is wel gek van die mammoeten fraude in ja. de... nou, hmm. hey ho, let's go Ken je dat nog. Hey ho, oh, let's go! Nee, hey ho, let's go! Nee. En dan. Nee. maar tachtig jaar is, na, ik het zeker niet, na, Nee. Niet? Nee. Nee. Nee. na, Nee. na, Nee. na, ik hoop het wel. Dan sta ik helemaal <laughs> lulig, ja, Hey, let's go. Uh, Laris snapt er niks van. Leg het eens even uit. Wat zal ik uitleggen, Guus? Van de bijtjes en de bloemen? Of, uh... De bloemetjes zijn dus ja. en de uh... bijtjes. Hoe is het met eigenlijk onze bijen, Guus? Want dan heb ik... nou, die zijn opgegeten door de... door de ja. door andere beesten die heel groot zijn. Hoe heet het die dingen ook weer? Ik heb er ooit iets een gezien, hè? Die dat weten ze van hoor. Heet... Wacht eens even. Dat Surinaamse bier werkt nu al. Hè? Ja, hè? Maar hoe heet dat beest ook alweer? het was zo'n beest, hè? Is zo een horstelachtig iets. Hij heeft grote. En die hebben die bijen opgevreten, ja. kut. Hè? Dat ben je niet even verzekerd, natuurlijk. Nee. Dat maar was... dan kan Gerrit weer een nieuw volkje krijgen. Gerrit als leider, als wereldleider van nee, bijen. Dan hebben wij dus weer een nieuw volkje uh -huh. bijen. Maar dat heb je toch nodig, inderdaad, bijen daar in de tuin, hè? Ja. Die hebben wij nodig. Nou, wonderlijk, Zeg even dag tegen Alruin. Alruin? Die groeit... Uh, nee, die in was de van beeldschap hier. Alruin. Ken ik die ook? Ja. Ja, wij ken je ook. En bijvoorbeeld... Uh, heb ik, uh, ik heb een avond de groeten namensje gedaan nog. Ik kwam uh, Buffel tegen na 20 jaar... Nou, ik zei dat ik bij Liefwerk en dus, zo. Nou, Buffel is echt gewoon een, een, een huis, u, hè? Mijn huisman geworden heel beetje, ja. Je kent hem toch uit de punk zien of is zo. Gaan, ja, maar ze zijn hele toffe punten. Dat is zijn website nog. Nee, dat gaan we op ja, is, ja, ja, we, we hebben hem dus gevolgd, Buffel. Ja, altijd. Altijd ook mailtjes gestuurd en ja, zo. Oh, wat leuk. Ik heb hem dus twintig jaar niet gezien. En wat zei die? Nou, dat is leuk. Ik vertelde dat ik bij en zo. Helemaal te gek joh. Dat is alweer een tijdje geleden dat ik Buffel zag. Ja, het is een volwassen man geworden, gewoon ook. En, uh... Dat was Els Mijns kindje, hè? Kein nagaan, ik heb voor voorgesteld, Buffalo. Ja, die is toch goed terecht komen, zou je zeggen. Ja, dat was een ja, van Elze Mijns kindjes. Het over Jorie natuurlijk ook, je begrijpt het. Helaas, dat is een kindje waar het iets minder mee gegaan is. Nou ja, die zit nou natuurlijk al bij ik om te beginnen. Ja. Ik geloof er wel in, hoor, dat soort. Uh... dat eeuwige leven. Ja, natuurlijk, een man. dat heet geloven, hè, mensen, dat ga je niet weten. But there's no more YouTube. Now, if you want to take a flight, the biggest plane you ever see, fly so high in the B 19. Take a trip across the sea, and the plane calls a queen. Long as you are there, was me in the B 19. <laughs> We cross the ocean and back real fast. We don't even have to stop for on or gas. No two bumps into the wings in case I want me. Let them know that we can swing in the B-19. is gewoon niet in orde. Niks. Nee, het is niet in orde. Kijk, er zijn nu meer mensen op de chat dan bestaan op de wereld. Dan de hier in het theater voor altijd komen. Ja, dat waren er 25 is. Dat klopt iets niet. Het theater is nou uh, digitaal. Zitten er nou mensen in het theater op zaterdag? Op de, ja, Net zijn ze allemaal eruit gekomen, ze hebben het nu alweer afgesloten. Het is een, ik weet helemaal niet dat het hier theater was, joh. Wat is het vo voormalige snijzaal? Hoor. Ja, ik, ik heb gewerkt in, in, in het gebouw. Ja, waar niet in de snijzaal, maar... een. Dat was het taas. voormalige snijzaal? Te gek, en is nou een theater? Ja, we zitten ja, op het voormalige Vrije Uitsernijker. Ja, ik weet het goed, ik heb hier heel uh, wat stapjes staan, als vee. Jij zat hier ook? Als vee, ja, natuurlijk. Okay. Ik heb een hele blitse foto van de hele pakgroep van de berg zitten in het plaatstpak Ik moest hem net nee. pakken aantrekken. Hey, zeg, uh, Willem. Je kan niet zomaar weggaan, man. No, no, no, no, no, no. It's time to say goodbye. Aloha, wipe your tears inside. Ooh, do you, sweetheart? Aloha, aloha, aloha, from the bottom of my heart. The smile on your lips brush the tears from your eyes one more aloha and it's time for goodbye to you sweetheart aloha aloha in dreams I'll be with you Dear tonight As I pray For the day We'll truly meet again Until then Sweetheart Aloha Until then Sweetheart Hallo! Nou, willen hem lekker slapen? Nou, iedereen die gaat slapen, hè? dat is natuurlijk wel de nee, we gaan een mooie Nee, het gaan helemaal geen mens slapen, zullen allemaal Herman. Herman gaat zelf zenden, natuurlijk, uit Maar Nieuwe Weet Zee, jij oh, waar Herman is dan? Je bedoelt in Nieuw-Zeeland? of in? Hij zit niet in Australië, hij zit in Nee, hij zit in Nieuw-Zeeland, maar ik zie hem nergens. Nou, dat is net natuurlijk als wat je vroeger bij, bij de kijkkastman, dat is hij op de, op de, de, de tv... Zeg eens wat? Testus testicularis. Mooi blauw is die. Ja, fijn. Hey, laat er ook zo'n slokje van dat... Uh, ja, verboden, ik wil ook nog wel. Van de verboden vlucht. Uh, heb toch? je dat? Ja. Dit is namelijk echt... Zou dat als ik, ja? ik heb dat nooit geweten van die verboden vlucht eigenlijk. Hé, hey, maar je hebt nou de tekst gehoord. Ja, ja. Nee? ik heb duizend keer met analis overdreven. Maar ik heb heel vaak die testen, maar nooit gerealiseerd. Het is echt een... een maf, het het he? eerste... Ja het eerste hij zal vast nog meer zo, lippen, daar, dat zo hij die dingen zo die dus af die privé. helder het gezicht waar het over gaat ja, hè? en uh, ik hou me even als even. ja die Ronnie Tober en niemand weet nog uh, wat zijn uh, zou je dat naast die microfoon kunnen doen of, uh, ja dat kan ik uh, ook ja, kijk eens een, uh, nee. dit is het geluid van het inschenken van een Surinaams biertje en dan zal ik zo dat biertje gaan drinken ook en dit is het geluid van dit Guus Oké. Okay. Wacht even, wacht even. Zo snel kan ik niet drinken. Dat is natuurlijk een lauw biertje. Lekker. Ik vind het veel lekkerder. Het is een beetje zoet, hè? Nog iets meer. Ja, nou, ja is... ietsjes. Ja, nu dan. Naar... Hè? Ja. Zo. Zo, nog ietsje op. Maar daar hebben we hebben genoeg vocht binnen om de hele tijd eh, bruilig te zijn, hè, Oké. Okay. Zo, de lekkere spul die, die aan de hand. Ja. Die mist een hoop. Ja, hè? Het is van haar lamp, en trouwens van zijn broertje dus ook dat ze al, dat ze wel eens kwamen met twee soorten patat, hè? Raspatat en gewoon, dus dat is toch apart is dan. Dat je toch de keuze redelijke keuze keuze met een stadbaard, ten meer omdat ze ook vlees eten en dan nemen ze twee soorten patat, hè? Ja, ja. Nou, geliefd, ik ben al een beetje draaier geworden. Ik hou je niet vol. Zo draai hè? Hoe vind je dan de jeugd die headbankt, jongen? Zou je dat aspirintjes kunnen slijten ook daar? Daar word je een vreselijke overwurf van krijgen, die ook niet. Of pik je oh, dat um... gewoon? Trek je dat gewoon? Is dat stoer? Ik heb het al eens gezien. Er is maar één headbanger op de chat op het ogenblik. Is er een headbanger? Dat ja. vind ik wel interessant. Dat is Eileen. Oh ja, die, die, die hangt bed, hè. Die hangt bed. <laughs> er is ook een film die heet Hang Over, hè dat vraag je net dat ik ook zie dat, dat... toch niet aan Eileen how are they hanging man nee hij houdt het toch goed bij zijn we nog steeds niet je broek is een panacee ja dat klopt alles geneest alle ziektes, wie zei dat dus? Ja, wie. Die weet dat natuurlijk hè, als, uh, als heks. Het is een van de meest krachtigste extracten die je kan maken, hè, Lee? daar kunnen al die heksen kunnen wel uh, op dak zitten, hè. Als je de broek van de Ome Dirk als je die uitkoopt, met volle mannen. Nou, ja. Je, je gaat naar geld verhuizen wanneer dan nou. Uh, Vertel. Dat is Lien nu aan het afspreken. Met? Met nou, Nettie. Tjonge, ik het, ze, ze loopt ook wel te luren met mijn lied met. Hé, hey, maar... Hoe, hoe denk je dat het gaat in Groningen, Met je? Ja, goed. Ik moet alleen wel nou twee keer in de week. Dus ik hier naartoe komen. Om maar, te beginnen. Nou, oké, okay, maar Groningen ik heb een tijdje in Groningen gezeten met Lien bij Riet, die woonde toen in Tinalingen. ja, maar dat is echt Groningen Maar deze is de stad Groningen nee, dat lijkt me niet zo leuk, de Martinitor is daar wat een raar bier is dat, heb jij dat ik word een beetje draaierig, hartstikke het is echt lekker. heel raar bier laat hem leeg drinken nee, drink jij maar op, ik hoef niet meer het is echt ja, heel raar bier is, ja. ja, dat is fraude gepleegd in Iran maar je doet net alsof het voor het eerst is joh. Dat recht. maar ja, de wereld is wel raar Wat gaat allemaal gebeuren uh, Gaan ze de uranium verrijken en zo? Dat is leuk. Mensen willen zich altijd verrijken. Wie is uranium? Dat is genoemd. Oh, dat is niet iemand. Maar een periodiek systeem zit hier helemaal rechtsonder. Hè. Een periodiek systeem, dat is dus een vrouwtje. Van Mendeliek, ja, de, van Mendeljef. Mendel Als het periodiek systeem is, dan is, is dat het een vrouwtje. Ja. Maar er zitten er meer dan 30 op. Hè. Meer, meer dan 30 dagen. Nee, meer, meer dan 30 dagen. Maar dat het, het is gewoon de te stonden. Maar dat duurt dus ook de zwangerschap veel langer. Ja, dat schijnt. Het dus is geen negen maanden dus. Nee, zoveel als de maanden. Wat wonderlijk is dat. Dat is bij de meeste diersoorten. Dat hoeveel weken of hoeveel dagen of hoeveel maanden ze... Uh, hoe was het ook weer? Liters. Wie weet nog de biogenetische grondwet? Uh, de groepenruikers. Ja, dat is, ja, als je kan bij mijn Dirk, ik verhuur me, zo laag ben ik al gezonken, dat je aan mijn broek kan ruiken. Dat doen ze dus ook bij de, de, de hockeyclub. Ja, en nou als je daar een extra, Alex Siegers heeft ooit is ook echt zo meegaan, de ja, Lief is dat, hier. Dat, ja, lieve. Dat niet zo die broek zo. Als je echt vriend ja. bent, dan ruik je aan zijn broek en heeft hij gedaan. Sieger, die wil ook uh, één deze weken eens een keertje willen Maar die vroeg wel of jij er dan ja, bij Ja, leuk, natuurlijk. Leuk met Alex Sorry, je ben echt een beetje draaier geworden Dat is echt heel ja. raar bier Lekker, hè? Lekker zoet ook <laughs> Surinaams bier, jongens Jammer dat burger er niet is Ik dacht dat ik even Stel dat dit maak dan ter plekke Ik dacht dat ik het woord burger last, Maar het is dus niet, hè? Nee Surfschoenen, zonder laag kruis <laughs> Het wordt steeds uh, Het lijkt wel een gedichtenbundel, joh die ik lief heb zal ik heten. Dat was een gedicht van, van Wie ook een van Van die jonge meid uit Bergen, die was toen de jaren 15 en die schreef toen van dat soort gedichten. Uh, Neeltje bij Jamin. En die ging allemaal met die oude kunstenaars om. Maar waarom hebben we geen uh, Herman ergens? Ik is Herman nog niet. In de ether of in de Ionosfeer. Ja, ik. Uh... Nooit kruis en pofboek. Heb je wel eens een pofboek gehad? Nee nee, het... nee, nee. Nee, nee, nee. Nee. Nee. Ik heb wel eens een gehad in mijn jonge jaren. Zo'n hoge? Ja. Met van die hele bijenpijpen pijpen? Ja, van onderen inderdaad. Ja? Ja. En? Ja, en. Die heb ik dus ook gehad. kijk ook door mijn levenservaringen En ik heb één dag in mijn, in mijn leven op hoge schoenen geloofd, dus ging trouwen. En die heb ik maar één dag gedragen ik heb ze nog. Die hebben stukken hoge hakken. Echt, een decimeter. Je moet niet uitleggen dat Lien langer is dan jij? Nee, Lien is korter dan ik, toch? Oké. Okay. Nee, maar toen waren we even lang Geinig, hè, al, al die foto's. Maar toen waren jullie wel even even. even nou, nog steeds, hè. Waar moet ik nou weer een pofbroek doen? Ik heb toch al zo'n zo'n zeeroversbroek, weet je nog nee, wel? van een pofbroek, man. Ik gaat dat nou? Dat is wat de vrouwen willen, een dat blijkbaar, hè. Dat blijkt ja. hè. Ja, maar ik heb dus zo'n zo'n zo zeeroversbroek. Dat weet je niet, hè. Opa, uh, Fabian Zee -over. ...opa Fabian Zeerover... ...opa Fabian Zeerover... ...opas... ...ja... ...ik begin een beetje wachtel uit te kramen... ...opa Fabian Zeerover... ...nou ja, is ook veel te die maar, eigenlijk... Wat, wat, ...wat zit ik te lul eigenlijk met opa Fabian Zeerover broek... ...is Peter R. de Vries nou ook... ...guus, ik begin een beetje anders... ...nou, nee, ja. nee, nee, S... Uh, ...stel je voor dat we nu gaan kijken... ...of Herman al ergens is... Je weet nooit, hè? Ja, maar dan moet je toch zo'n beeld in de zien... En nee, staat. dat is. is nou even niet. Oh? De, de webcam is even ergens anders. Mm hm, wat gek. Maar van Herman dus ook, blijkbaar. Ze wel wel 3 dan man. Adrie 3 welterusten! Adrie, Teste Slaap, kindje slaap, hoop ik toch, hè? Bijna. Ik, ja, nou ja, dat is... testen lieverds. Vader, je gaat voetballen. Oh ja, dat was goed, dat vind ik zo klaar. Dat zou hij toch ook moeten doen, Liep, Moeten we niet een voetbalteam oprichten tegen planten, mensen? Nee. Nee? Graag, ja, het ja, toen ook een voetbalteam, hè? Ja, maar dat wij beginnen ook niet. Nog, Nee. Nou, oh, die mensen in Hilversum waren er slecht aan toe. Ja. Ik heb ooit eens een. Ik maar 我et... was mogen geen reclame maken voor een koffieshop. Dus je kan niet meer die hebben van. waar Ik heb ooit eens meegevoetbald, legendarisch. Met, eh, met het, het grasje tegen Hilversum. Nou, dat waren die, Ik moet zeggen, de hele, de hele tijd de blauwe hoopje. Ja. Met serums. Toen kreeg ik me eerst verscheut in mijn hart. Heb je helemaal hij uiteraard? So wait. Something with uh, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. you bring them to them? No, don't And then I'm here with Off, let's go. He's here the Jazz And this nummer, what you need to is Georgia May. That is the band from Humphrey Littleton. het wordt een beetje Duke Ellington ik ja, we heb hebben, we hebben niet zoveel Ellington gespeeld de laatste tijd maar ik dacht net onder de tijd dat het de Maas weer is ik ga over de airwaves laten komen, dus uh, hier komt hij dan. Ooh, <laughs> ooh, van de week, een vriend van mij die kwam binnen en die zei, ik heb hier een, uh, een cd-tje, de zangeres is Katie Melua. ik heb er nooit van gehoord, ja maar het interessante is, uh, daar is ook een dvd bij en dat is een concert in Rotterdam, vorig jaar, dus uh, ik oh, dat zou wel leuk wezen, dus. Ik heb het zelf nog niet gedraaid. Dus dat ga ik nu beginnen. En die Kate de loon, misschien kennen jullie haar, ik weet niet. Ze zegt de the closest thing to crazy. Oké, okay. dan zie je wat er vandaan komt. Oh, yeah. This is the reason Aardig stem een stemmetje. Helemaal niet geforceerd. Rustig gezongen, Ja, mooi. Um, Wat is het nieuws van nu, Zeer? Ja, dat het uh, af en toe wel eens geregend heeft zo over de laatste vijf dagen. In één stuk. Ja. <laughs> en. Maar de regering is nu in, bezig met een wet te maken dat alle scholen moeten gesloten worden als er nog meer gevallen van die zwijnvloer, uh, de varkensgriep, uh, komen. Het, uh, het is, uh, het gebeurt af en toe nog wel eens. Nee, René, Herman is niet van de aanval afgevallen. Herman is een beetje aan het praten zo. Uh, hoort er ook af en toe bij, een beetje bijvullen in tussentijd, zet dus hij dan een ander plaatje op and, um, en de blue bag, blue rondeau à dat zou uh, ook wel leuk wezen. zo so, gaan so, die erin en zoals ik dan zei de regering die gaat dan een, een wet maken zodat zo, de scholen gesloten kunnen worden als er te veel gevallen komen van die uh, van die griep. Maar ja, het, het is niet zo heel veel hier, zoals in Australië, waar daar over de duizenden al zijn. Maar we zien maar. En hier is dan Davy Brubeck. <totstutters> En nu komen zij naar het einde van het programma nog drie minuten en dan is het weer tien uur, bijna elf uur. Dan ga ik eindigen met iets wat heel anders is dan de muziek die ik vanavond gedraaid heb. Het is een plaatje van André Rieu. En met hem op het ogenblik is een zangeresje, die een Australische. En haar neem is Marussia. En zij gaat voor je zingen, wel, wat wij noemen, het tweede Australische volkslied, Walsing Matilda'. Zo, so, ik hoop maar dat ik het op de goede trek krijg. Wat ik met Tilda van bij jullie vanavond? Dan, dan wens ik jullie ook allemaal nog een heel prettig weekend. He? Wees goed voor elkaar. En, uh, en als je op de weg zit, op de fiets of in de auto of zoiets, be careful. You might, might be the good one, maar die andere, nou. Oké, dit is Herman van Swing and in Auckland. Op deze zonnige zaterdagmorgen het allerbeste en tot de volgende week dan maar weer, nou gaan we luisteren dan naar Marussia zo het plaatje staat erin dan moet ik wel proberen om het En hier is het dan Marusia, met Rossi Mathilde Sorry voor die soort hout, maar het is best wel weer. En als men hier bijvoorbeeld, vooral in Australië, als er grote sportevenementen zijn, dan hele stadion zingt dit. Het is wel meer bekend soms dan het eigenlijke Australische volks. Ik vind het mooi, wij zingen het hier ook dikwijls, Rossi Matilde.